met het NOS-journaal. Nederlanders weten niet goed hoe ze mondkapjes moeten gebruiken... om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Slechts een derde van de Nederlanders weet... dat verkeerd gebruik van mondkapjes het risico op besmetting juist vergroot. Daarom adviseert het Rode Kruis mensen die van plan zijn om op reis te gaan... zich goed voor te bereiden. In principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers... en mensen met koorts- of luchtwegproblemen een mondkapje dragen. Het aantal doden door het coronavirus in China is gestegen tot 2663. Gisteren zijn er 71 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal doden op één dag in meer dan een maand tijd. Zondag was er nog een piek van 150 doden in China. In totaal kwamen er gisteren in het land ruim 500 gemelde besmettingen bij. Een ander land waar het virus zich snel verspreidt is Zuid-Korea. Daar waren gisteren 60 nieuwe besmettingen. Oud filmproducent Harvey Weinstein is gisteren na zijn rechtszaak niet naar de gevangenis gebracht, maar naar het ziekenhuis. Hij klaagde over pijn op zijn borst. In het ziekenhuis bleek dat hij een te hoge bloeddruk had. Weinstein is door een jury schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. In de tweede week van maart wordt bekend welke straf hij krijgt. Er hangt hem een gevangenisstraf van minimaal vijf en maximaal 29 jaar boven het hoofd. Premier, premier Rutte gaat volgende week naar Zeeland om daar uit te leggen waarom de, de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De Zeeuwse woede is groot en de lokale VVD-afdeling wil dat partijgenoot Rutte het besluit zelf komt toelichten. Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de kazerne in Doorn definitief naar Nieuwmilligen bij Apeldoorn gaat. Het weer is wisselend bebokt en vooral vanmiddag en vanavond gaat het regenen. Het wordt een graad of acht met een matige tot harde zuidwestenwind. Morgen is er kans op winterse neerslag. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. Zfm, verkeers... verkeers... Zfm, verkeers... verkeers... Zfm, verkeers... verkeers... De verkeersdag van de ANWB. Op de A7 de Hoorn richting Zaanstad, drie kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord. Vijf minuten is de vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 dwkmedia.nl DWK Media Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu Opstand Yeah. People who make war, making love is static. Done to make it better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 To hold her tight It yeah. feels it right Makes it out of sight